Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 1 uur. Oh, oh. Gisela Thomas met het NOS Journaal. Paus Franciscus heeft tijdens zijn traditionele kersttoespraak opgeroepen... tot troost, licht en vrede. Hij sprak de Urbi et Orbi uit, de zegen voor de stad en de wereld... voor duizenden mensen op het Sint-Pietersplein. De paus sprak over duisternis in het hart van veel mensen... Maar het licht van Christus is groter, zei hij. Hij verwees onder meer naar kinderen die te lijden hebben onder oorlogen in het Midden-Oosten. Ook sprak hij over de vervolging van christenen door militante groepen in landen als Burkina Faso, Mali, Niger en Nigeria. Op een verlaten parkeerterrein in Den Haag is vannacht een auto ontploft... vermoedelijk doordat er zwaar vuurwerk onder was gegooid. Niemand raakte gewond... Brokstukken van de auto hingen in de bomen van het Westduinpark in de buurt. De eenheid wapens, munitie en explosieven van de politie doet onderzoek. De politie heeft een man van 27 uit Hengelo aangehouden... in verband met een steekpartij waarbij afgelopen nacht een vrouw is gedood. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie in Overijssel begint een groot onderzoek naar wat er is gebeurd. De Amerikaanse songwriter Allie Willis is overleden. Ze componeerde onder meer de tune van de tv-serie Friends... I'll Be There For You... en schreef mee aan Boogie Wonderland van Earth, Wind Fire. Voor haar werk als co-auteur van de Broadway musical The Color Purple... en van de soundtrack van de film Beverly Hills Cop... won ze Grammy Awards. Vorig jaar werd ze opgenomen in de Songwriters Hall of Fame. Allie Willis overleed aan een hartaanval. Ze was 72 jaar. Het weer wisselend bewolkt en af en toe nog een bui. De temperatuur is zacht met maximaal rond 8 graden. Morgen neemt de bewolking in de loop van de dag toe en regent het. Het wordt dan kouder met hooguit 6 graden. Vrijdag regent het in de ochtend, later soms zon en ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate John Bakker van de ANWB. Toch nog een file. Door een ongeluk op de ring van Amsterdam. De A10 tussen knooppunt Amsterdam en knooppunt De Nieuwe Meer. Drie kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. De kerstboom glanst, dit is feest in het hele land. En de radio brengt gezelligheid in huis. ZFM zand voor soms voor een vrolijk kerstfeest. ZFM, oh ho, ho, ho, Dit is kerst met ZFM. Met men en nu. ZFM, luncht. GFM Ho ho ho This is Christmas met ZFM met nu nu ZFM, start Last Christmas I gave you give it Geef er een groot applaus, Rhea Bos, ja, wauw, wat leuk.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 Just a good boy. boy. I need those no things because I'm easy, come easy, go. Dream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 You let me go. Bismillah. We no, will not let you go. Let him go. Bismillah. We will not let you go. Let him go. Bismillah. We will not let you go. Let me go. He will not let you go. Let me never, go. Never, let, never, you go. let me go. Down, oh, no, down, no, no, down, no, no. down. Oh, mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Via Osirbo, there's a devil on aside for me, for me, for me.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 En een vrijwilliger. En met wie hebben we het genoegen? Laten we bij jou beginnen. Ik ben Yvonne Kordol en ik ben coördinator dagbesteding en ik doe de coördinatie ook van de vrijwilligers. En u bent? Ik ben David van Waard. Ik uh, ben vrijwilliger bij de stichting New Unicum. Al een ruime tijd. Al een ruime tijd? En hoe lang? Oh, nu uh, na mijn pensioen. Ik heb natuurlijk altijd gewerkt bij Nu Unicum. En uh, na mijn pensioen, uh, ongeveer twee jaar geleden, ben ik uh, vrijwilliger geworden.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 Of bewoner, moet ik tegenwoordig zeggen. Bewoner, inderdaad. Dat, ja, maar, ja, dat ja, ja. hebben we vorig jaar ja. heel goed besproken hier op de radio. Want toevallig ja. laatst ook met Roots. Die waren hier de gast en die zei het ook. We zijn geen cliënten, we zijn, geen, uh, we zijn gewoon bewoners. We zijn uh, ja, in dit geval, deelnemers. In dit geval zijn het natuurlijk wel bewoners. Ja. Maar als je thuis bent, ben je toch waarschijnlijk wel een cliënt, of niet? Ja. Klaart, ja, dat is is toch ja. Ja. Ja. Helemaal juist. Ja, Yvonne, ja, um, hoe...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 En hoeveel ja. vrijwilligers hebben jullie? We uh, hebben nu momenteel komen? 70 vrijwilligers. Dat zijn er hoop. Ja. Hebben, hoeveel hebben jullie, schatje, dat jullie... Uh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 Ja, en geen andere nummer, alleen dat. Maar ik heb ook, ook nog een internet? eigen nummer. Uh, dat is 023 5761382. Of via de mail Nou, U hebt gehoord. Ze vragen altijd vrijwilligers, natuurlijk, zou zeggen. Meld u graag aan. Ja. Ze hebben altijd tekort. Ik wil u heel veel succes wensen. En ik vind het fantastisch werk wat u doet. Dank u vriendelijk. Oké, okay, dank u wel. Dan gaan we gaan weer MUZIEK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 and blind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 enige telefoon beantwoorden, of wel? Nee, hoor, dat klopt. Ik ben verder maatschappelijk werken. Hè, dus ja. dat is de rest van de ja. tijd. Hè, dus maatschappelijk werken binnen u en ik... Dit is dus een deel van, uw, va van ja, uw functie? Ja, dat is een deel van mijn werk. Ah, dat klopt. Ik dacht dat u alleen maar dit deed. Eigenlijk. Nee, nee, nee. nee ah, het is ja, echt ja, een deel ja, ja, van mijn ja, ja. werk. Nee, ja. absoluut. En, en, en de rest van de mensen, is dat, zijn dat vrijwilligers of zijn dat ook ja. mensen die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 in your eyes you and i will party like it's 99 Christmas, Christmas, give Come inside, let's heat up this cold winter night. Everybody, yeah, yeah. all I wanna do is get up, get up. All you wanna do is get up, get up. Just pick up your snow boots and. Dansfloor van uh, niemand minder dan uh, Gerard Joling. Ja, Gerard Joling uh, was niet blij dat hij zoveel met zijn kerstliedjes op de radio uh, terechtkwam. Maar bij CFM, ZFM, draaien we hem toch. Um, ja, David Blinko is aangeschoven. Uh, Goedemiddag. Goedemiddag. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. Graag gedaan. Hey uh, David, um, we hebben jou uh, nu al een paar keer in de uitzending uh, gehad. Je bent bij Jaap Koper geweest. Je bent uh, bij Zandvoort Lugge uh, te gast geweest. Hoe uh, is het afgelopen jaar gegaan met jou?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 Uh, radio uh, gedropt en word, daar word ik ook regelmatig gedraaid. Uh, THT is, zoals je weet, Turkse Staatsradio. Ja. Uh, ik ben heel erg bezig geweest met mijn muziek uh, bij Haarlem 105. En uh, zoals je weet, Haarlem 105 FM promoot best wel veel Haarlems muziek. Ja.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 Ja, muzikanten daar, geweldig. Ja, in, in Turkije hebben ze wel speciale soorten mu muziekinstrumenten, hè? De, Dat klopt. Hoe heet die, die siter? Uh, nee, dat is dat India. Is niet Turks, dat, is, dat is Dat is India, uh, Balama bedoelt ah, ja, u. Dat is een luid met een lange nek. Ja, die met muziek. een lange hals. Ja, ja. ja, ja. klopt. En is, gebruikt u die ook in uw achtergrondmuziek? Uh, dat niet, maar wel bepaalde muzikale loopjes...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 The city. Let's get out het tweede liedje die ik voor u ga zingen vanmiddag. Uh,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 tree getting shorter Another day that's getting shorter But you'll be here when everything else fades into the sun See a reflection in the water See a reflection in the water But the beauty that I see Out in front of me Keeping me warm in my heart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 Lager dan 6. We gaan even kijken of het lager dan 6 is, dames en heren. En het is lager dan 6. 2. Applausje voor Wilma. Applausje. Wilma, wat is het volgende? Hoger of lager dan 2? Hoger. Hoger of lager dan 2. Is het hoger of lager dan 2? Het is hoger. 9. Applausje voor Wilma. Applausje. Ik hoor de mensen uit heel Zandvoort ook uh, applaudisseren op de bank. Dus dat komt goed. Nou, uh, dan krijgen we de volgende.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 Talking with David, who's still in the Navy And probably will be life.